De burgemeester van de Noord-Franse gemeente waar de trein uit de rails liep... heeft het ongeluk aangegrepen om zijn zorgen te uiten over de veiligheid van treinen... met chemisch en kernafval die door zijn gemeente rijden. VN-chef Ban Ki-moon vraagt de Veiligheidsraad extra troepen naar Zuid-Soedan te sturen. Het gaat om ongeveer 5000 militairen en bijna 300 politieagenten. De Verenigde Naties zijn bang dat het geweld tussen opstandelingen en regeringsmilitairen uitloopt op een burgeroorlog. De Veiligheidsraad zou inmiddels landen polsen... over het sturen van extra mensen en materieel. Op dit moment zijn er ongeveer 7000 militairen en politieagenten in het land. De Belgisch-Hongaarse seriemoordenaar Andras Pandy... is afgelopen nacht op 86-jarige leeftijd overleden... in de gevangenis van Brugge. Ruim tien jaar geleden werd de dominee, samen met zijn dochter... veroordeeld voor de moord op zes familieleden. Zijn eerste en tweede vrouw, twee van zijn kinderen en twee stiefkinderen en liet de lichamen van de slachtoffers oplossen in zuur. De dochter kreeg 21 jaar cel voor medeplichtigheid. In Hilversum is vanavond een dierenambulance tegen een boom gereden... toen hij uitweek voor een overstekende hond. De bestuurder gaf een ruk aan zijn stuur en slipte op de natte weg. Hij eindigde met de neus van de ambulance tegen een boom. De dierenvriend is niet gewond geraakt, ook de hond is ongedeerd gebleven. Het weer. In het noorden en westen valt wat regen. De zuidenwind neemt verder in kracht toe tot stormkracht 9 aan zee. Overal zijn forse windstoten. Morgen onstuimig en nat en met 8 tot 11 graden is het erg zacht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 2 over 9. In de studio bij mij, Ernst Daniel Smit en zijn dochter Koosje Smit. Dames en heren, goedenavond. Goedenavond. Hallo. In januari start jullie theatertour voor elkaar. Over jullie vader-dochterrelatie, daar hebben we het zo meteen over. Ja. Maar eerst eventjes Koosje, we kennen jou nog uit The Voice. In, ja. Was het de vierde liveshow toen viel je af? Ja, dat klopt. Ja, heb je wel gisteren na, of vrijdag naar de finale gekeken? Ik was erbij. Je was erbij? Ja, zeker. Aha. En, uh, het was heel leuk. Ja. En, je, en je zag Julia winnen. Was jij ook jouw favoriet? Nou ja, dat was vanaf het begin wel duidelijk, toch? Zwaar terecht. Ja, ja. zwaar terecht. Ja. Waarmee je eigenlijk wil zeggen... het was niet helemaal mijn favoriet. Maar... Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja. Ze is gewoon heel goed en ze is 18. En ze is fantastisch. Ja, ze is 18 pas, kant. He? Echt, ja. uh, Het is echt terecht. Ja. Ik begrijp dat jij, uh, jij deed mee... maar dat je eigenlijk een beetje schroom had om mee te doen... Ja, dat was gewoon omdat ik eigenlijk doodsangst heb om op zo'n podium te staan. Dus ik had wel een beetje. Maar je mensen... moest van je vader. Nee, je nee die heeft er niet zoveel last van. Las van. Nee, nee ik moest nee. niet van hem. Mijn vrienden ja. hebben me ja. een beetje gedwongen. Maar ik was er uiteindelijk heel dankbaar voor. Maar ja. je had er natuurlijk veel langer in willen zitten, neem ik aan. Heb je er wel iets, iets aan overgehouden, vind je? Ja, ik heb heel veel geleerd over mezelf. En uh, Zoals? ik heb nou ja, dat, je toch wel, dat ik toch eigenlijk wel heel onzeker ben. Onzekerder dan ik dacht, eigenlijk. Ik voel mezelf... Ja, wat wil je als je voor meer dan een miljoen mensen op televisie te zien bent? Dan... Ja, nee, ja, het kwam toch een soort van uh, wel angst naar boven. Maar uh, nou weet ik hoe ik daarmee om moet gaan, denk ik. Want ik uh, uh, weet een je, I learned the hard way. Voor drie miljoen mensen staat ja. als dood vogeltje op een podium. En dan, uh, zag, dan zag je jezelf terug en dan... Ik dacht en... ik, jezus, wat ben ik nou aan het doen? Ja, nee, ja? echt? Ja. ja, ja. Maar dan, wat dacht je dan? Van, ik kan niet zingen? Of... Nou, weet je, je bent ineens weer 15. Omdat je tussen allemaal hele knappe meisjes staat... die ook hartstikke goed kunnen zingen. En je bent ineens weer terug op de middelbare school... waarin je vergeleken wordt met elkaar. En uh, dat was voor mij wel weer een soort van reality check. Maar ja. uiteindelijk moet ik gewoon niet zo stom doen. En gewoon geloven in mijn eigen talent. En uh, dat heb ik nu geleerd. En ik heb Ilse de Lange leren kennen wat ik... Uh, Kijk. Waar ik best blij mee ben. <laughs> en daarnaast uh, sta je straks op het podium met je vader. Uh, heb je Gouden Kalf op zak. Dus zoveel reden tot onzekerheid. Ja, en in de Brabant niet. halen aanstaande zaterdag. dus Dat is ook gaaf. Bijvoorbeeld. Uh, zo meteen dus over de vader-dochter relatie. En Erwin is er, want het is maandag. Um, OKT hebben het zo meteen over. Ja. En die aanwijsplek uh, hebben we het al even over gehad. Ja. Je mocht meedoen, maar besloot het toch maar niet te doen. Nee. Hoe werkt het zoiets dan? Want dan, dan vervalt jouw plek. Of mag jij dan een suggestie nee. doen van geven maar aan die Jos, die. Jos de Vos mag nu meedoen. Jos de Vos. Nou, Dat heeft toch een goede naam, Jos de Vos. Dus die, die, heeft... die, die, die was reserve en die man die mag nu meedoen. Ja. Dus ik hoop dat hij een fantastische ervaring krijgt op het jaar. Uh, ga je inderdaad geen spijt van krijgen, Erben? Nee, ga ik geen spijt van krijgen. Nee, nee. nee. Ik heb nee. afgelopen weekend, daarom heb ik heerlijk geschaafd op de ijsman in Rotterdam. Op de nieuwe ijsman in Rotterdam, heb ik een marathon gereden en ik heb daar had ik voor geen goud willen missen. Maakt een sportweekend toch nog een beetje goed. Want, ja. want qua pek zit je hier verdriet ja. te gaan thuis. Ja, ja, ja, ja. We zijn, waren zes weken lang zo goed begonnen. Koploper in Erevisie. En nu gaan we de winterstop in. In het rechte rijtje. Maar dat is nog niet het allerergste. Naar, maar... De Eagles staan boven ons. Denk, och, de Eagles. Och, och, wat een pijnlijk pijnlijk pijnlijk, pijnlijk, pijnlijk, pijnlijk, pijnlijk. Nadat jullie laatst al zo Laten we het hebben over verloren. schaatsen. Laten we dat niet doen. Zometeen wel. Ninker de jongen aangeschoven. Goedenavond. Goedenavond, Goedenavond. Uh, voor de maandelijkse sessie. Boer zoekt vrouw. Ja, fijn dat Erben er ook weer is. Dan kunnen we tenminste op niveau erover praten. Ja, precies. Ja, ja, ja. Maar eerst, Babysitter Circus. Everything is going to be alright. So you say everything is going to be alright now. But how do you really know?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 Things gonna be alright, babysitter service. Rolaf. Een bekend vader- en dochterkoppel aan tafel. En Daniel Smit en zijn dochter Koosje. Ernst Daniel DK als musicalster, tv-presentator. Als man die met zijn stem rotsen kan splijten. En als lid van de drieband. <totstuken> Met Henk Poort en Marco Bakker. Tweede kerstdag in Amstelveen. Er zijn nog kaarten, zag ik. Ja, al zacht. Het <laughs> dochter Koosje is bij het publiek bekend... van haar deelname aan The Voice... waar ze het tot de kwartfinale schopte. Oh god, waarom kiezen jullie nou weer deze ja, fragment? Dit ja, is, het ja, is het echt mijn diepste punt uit mijn hele leven. En alsjeblieft, zet het snel. Nou, dan gaat het wat we weg. Ja. Sorry. Ja, Fields nee, of Gold was, was, was historisch. Dit was verschrikkelijk. Ik geef Fields of Gold, dat heeft op één gestaan in de hitlijsten, jongens. Ja, we wilden een wat onbekender fragment. Ja, bedankt. Ja, dan ja, dan <laughs> <lacht> Wat misschien zet niet iedereen weet. We, dan heb Ja, ik, ik, ik, dit, is toch, dit was prima hoor. Okay. Ja. Ja. Ja. Wat misschien niet iedereen weet. is dat er sinds 2010 een gouden kalf bij Koosje. op de salontafel ja. of de schoorsteenmantel. of waar, ja, waar zet je zo'n ding staat. Voor beste bijrol verdient met haar acteerdebuut nota bene. Ernst Daniel en Koosje verloren vorig jaar hun vrouw en moeder. en dat heeft hun relatie natuurlijk ook veranderd. En over die band tussen vader en dochter gaat hun voorstelling voor elkaar. vanaf januari te zien in het land waarin zij op zoek gaan. Naar elkaar. Juist, vader en dochter dus in de studio. Um, Roos heet je moeder. Ja, ex, ja, je vrouw. Ja. en nee, niet ex. Sorry, ja. gewoon vrouw. Um, de, de, ik kan me voorstellen, Koosje, vraag het even aan jou. Als je je moeder verliest en dan straks met z'n tweeën op het podium... en dan komt de première eraan. Dat dat wel even weer een moment wordt dat je denkt... dat is lastig. Nou, kijk, dat valt dus best wel mee. Want ook in het hele voice-avontuur... en gebeuren vroeg iedereen naar mij van... vind je het nou niet jammer dat je moeder er niet bij is? En eerlijk gezegd had ik dat niet zo erg omdat ik er elke dag mis. En dat maakt het niet erg op het moment dat ik ergens sta, omdat ik altijd daar verschrikkelijk mis. En erger dan dat kan het sowieso niet zijn. Dus het is niet zo dat het erger wordt op het moment, want het is al op, er op ze erg. Ja, ja. nog steeds? Ja. ja, elke dag. In, in, in hoeverre speelt hij een rol in de voorstelling? Um, nee, het moet niet de hele voorstelling overschaduwen, maar het is natuurlijk, het is wel een autobiografisch stuk. Waarin we alle facetten uit ons leven uh, voorbij komen. Dus ook de dood van mijn moeder. Dat is onvermijdelijk. En ik zal ja. er ook een lied over ja, dat zingen. komt langs. Ik, maar... ik zat wat te kijken, van uh, jullie waren bij, ik, bij Studio Max vorige week of zo. Ja. En dan ging het. Het, het gaat er steeds over. En dat is logisch, want het gaat ook over je ja, moeder dus, en Het is jullie... jammer dat het er alleen maar over gaat. Nou, we maar, we, we willen verder, daar... hè? Ja, dat snap ik, ja. Maar daar ontkom je niet aan. We zeker niet... Uh, uh, nou ja, goed. Bedoel, als je zulke programma's... Maar waren er waar dan van plan voordat de hele circus begon? Om, om samen op het podium te ja, gaan Ja, om samen op het podium te gaan staan. Te staan. Het, het, het uit diep. Want ik, ik ben nu 60. ik werd opa, drie jaar geleden. Mm -hmm. en op een gegeven moment ga je nadenken, denk ik, shit, ik heb zo'n klein kind... wat moet ik daarmee, weet je wel? Hoe gaat dat ook alweer? Nou, dan ga je denken van, oh, ik heb zelf ook drie kinderen, shit. Ja, daar weet ik eigenlijk ook helemaal niks van. Ik ben altijd alleen maar, ik weet niet hoe bij jou is geweest... maar altijd maar aan het werk geweest. Altijd weg, altijd werken, een verjaardag, was het er niet. Schoolgesprek, was het er niet. Afzwemmen, was het er niet. Verkeersdiploma, te strikken, ik was er niet. Ik was altijd over. Ik was een toerist in mijn eigen gezin. Ja. Dus voel, voel je ik... daar schuldig over? Nee, dat... ik voel me niet schuldig nee, over. We, zijn, niet. Nee, we ja. zijn met z'n allen groot mee geworden. En we, we hebben met z'n allen een goed leven op, je, op die manier. Ja. Maar op een gegeven moment mis je wel cruciale dingen. Zeker nu je met z'n twee om elkaar bent aan geweest, omdat je met z'n twee verder gaat. Vroeger deed. Sorry, ik slaat deze microfoon aan. Vroeger deed mami dat. Maar nu moet ik het doen. Nu ben ik de enige die thuis is. Dus je ja, dacht, en, en, en, gaan we moeten elkaar en, leren kennen. En dan doen we dat gewoon op het podium. Nee, we kennen elkaar al jaren. Alleen, ik vind het nou, ik, ik, Je kunt er altijd over discussiëren over wat je ja of nee op een podium moet doen. Hmm. Als je daarover discussieert, kun je geen enkele opera of geen enkele levenslied meer zingen. Of geen enkele uh, gevoelige popsong of singer-songruiterlied meer zingen. Dus dat is de dat is, dat is issue niet. De issue is dat je een theaterprogramma wil maken. En je denkt: van wat ga ik daarmee doen? Nou, ik ga, met, uh, ik ga eens met mijn dochter zitten. Want uh, onze werelden zijn zo verschillend. Dat kon wel eens voor het publiek interessant zijn om een kijkje in te krijgen. En, te, en bij, zij kan heel goed zelf liedjes schrijven. Ik niet, ik ben maar een imitator. Ferdi, <lacht> Mozart, Beethoven, Wagner, ik imiteer het allemaal. Ik ja. ben er ook redelijk aardig mee geboerd. <lacht> maar, uh, maar dat is het mooie van. Ik, en zij trekt mij uit mijn comfortzone. Ik moet nu kleine liedjes gaan zingen. Ik kan niet oh, gaan ik moet echt de kleine liedjes gaan zingen. Weet je wel. We hebben een fragmentje van. Uh, dat was inderdaad bij Studio Max Live. En de, dat liedje zit ook in de voorstelling. Was er van buiten, van binnen een kind Oh, ik hoop dat je snel weer je evenwicht vindt Hoe vaak hebben wij met een snijdend woord ons geluk vermoord Wacht, dat is voorbij Laat me niet alleen Laat me niet alleen Laat me niet alleen Een meisje ook hier, hè? Ja. Ja. maandagmorgen geschreven door jou zelf het is voor me geschreven door Henk Ruiter, een pianist, fantastisch en, nou, het is een prachtig mooie liedje het gaat, ja. gaat over een pubertje als je ook langs school komt en één keer ziet dat ze hey, die ja. staat heel anders op het schoolplein 14 jaar, een weekendje wees stappen een jongetje in de buurt en ze durft elkaar niet aan te kijken huh? wat is er gebeurd? Goh, is je wel op je veertien dan zover? Nee, fictieve dochter. Ah, oh, fictieve dochter. Ja, ja, ja, ja. Pas op. Pas op. Ja. En dingen um. gaan raar in de achterhoek. Oh. Oh, Als je er zo even? dat je zo'n een schuur Six. ook? Hartstikke mooi. Ja, ja. ja? Oh, niet aan. Ja. ja, mooi maar. Ik zie je voor ja, ja. herkenning. Ja, dat oh, ik ja. je wel. je ook zo'n keten of niet? Ik, ik was aan het schaarsen. Ja, dan moet je eerst een beetje nog drinken volgens mij. Ja, me. zeker weten. Um, Zei je meteen ja, koosje? ja. Ja? Ja? ja? ja? Ja. Klaar. Ja. Helder. Zometeen ja. praten wij verder. En dan ga ik eens even testen. Want ik begreep dat. Uh, ik hoorde Ernst er Daniel ergens zeggen dat dit een soort lichttherapeutische sessie is. Dat met elkaar op het podium staan. Nee, uh, de, nee de repetities. De, de repetities. Nee, je gaat geen therapie, therapie voorscholen aan het publiek. wat voor je betaald Dat ga je niet doen. De repetities. Maar goed, het ging erom dat jullie elkaar beter leren kennen. Zeker. op de manier. En dat gaan wij zometeen even testen. Oh, ja. nee. Maar eerst REM? Fall on me. zegt Erbent. Wat zeg je nou tegen Daniel? Oh, wat zit jij Ik heb een bier te drinken. Ik heb een bier. Ja. Hij bestelt heel brave cappuccino, maar ja. is zo jaloers als wat. Ja, wij, wij drinken officieel alleen in de vrijdag uitzending ja. bier, maar dat is wat onzin eigenlijk, hè? Ja, het is kerst. Ja, kerst komt eraan. Het, is het einde van het jaar Het mag nu. De, de koelkast mag leeg. Inderdaad. Yes. Minko ook een biertje? Ja. Hallo, Roelof. Kom we nu achter? Kom er nu? Of dat ja, we gewoon niet aan. Ik bier kunnen drinken. Goed, bier komt eraan. Mooi. Erben, over drie dagen, dan moet het gebeuren voor de schaters. Dan begint het OKT, het Olympische kwalificatietoernooi ja. voor de Olympische Spelen in Sochi. Um, wij blikken vooruit, want het is spannender dan... Ja. Ooit, en dat komt ook uh, met name doord doordat het systeem veranderd is. Ja, misschien dus moeten dan eventjes uitleggen wat er eigenlijk het systeem is. Want we praten over matrixen en kwalificatietoernooien en uh, nominatie en hoe, hoe, wat gaat er volgende week gebeuren. Voor aankomende week gaan er vijf dagen lang gaan alle Nederlandse schaatsen, moeten gewoon met de biddenbloos. Ze moeten gewoon echt voorrijden. Er zijn namelijk 18 stadplekken op de Olympische Spelen. Dus 18 plaatsen te vergeven. Maar er mogen maar 10 schaatsers na de Olympische Spelen. Dus er moet gedubbeld worden. Er zijn schaatsers die meerdere afstanden moeten ja, rijden. Ja, tien mannen, 10 vrouwen. 10 mannen, tien vrouwen. Uh, en voorheen, de vorige Olympische kwalificaties, waren er altijd nog wel nominaties. Wat houdt het eigenlijk in, nominaties? Dat je eigenlijk hebt laten zien dat je al een hele goede schaatsen bent, en dan tijdens zo'n kwalificatie hoef je alleen maar vormbouw te tonen. Dus ook al ben, laat je dan een klein steekje steekje, steekje vallen, dan, dan mag je nog steeds mee naar die Olympische Spelen. Wat hebben ze nu gedaan? Ze zeggen van ophouden met al die nominaties. Gewoon keiharde trials. Gewoon Eén wedstrijd, daar moet je staan. Als je dus staan. dan faalt, dikke vette pech. Dan gaat het gewoon Geldt, gaat het hele feest die, gewoon. Je eerdere vorm telt niet. Dat is natuurlijk wel, zo willen we het graag hebben, maar dat is natuurlijk altijd wel een klein beetje gepolder in Nederland. Dus ja, je kunt je niet via deze kwalificatie uh, kwalificeren voor de ploeg Wat ook een belangrijk onderdeel is. Dus daar zijn al twee aanwijsplekken voor, eventueel mogelijk. Ik wil niet zeggen dat we die, gaan, die gaan, gaan gebruiken. En er is één calamiteitenplek. Dus als Sven Kramer ziek omvalt. is, of dat hij valt, of een of, of iedereen wust... Nou, die, we... die gaat toch wel mee, toch? Ja, dan Zeker. Ga, ja, we, we willen natuurlijk wel gewoon gouden medailles halen. Nee. Dus dus maar dat maar is, daar, is één, een beetje. Eén kalimetertijdplek. Ja, Eén voor de mannen en één voor de, voor de ja, vrouwen. Dus en dit wordt zeggen... alleen maar in echt uiterste uh, extreme gevallen worden die, worden, worden die ingezet. Maar er is altijd wel gewoon iets. omdat er zoveel spanning op zit, is er altijd gebeurt er wel gewoon iets. Ja, goed. En er zijn mensen zijn er woesten over. En hebben we het al eerder over gehad. Er gaat het uh, vanavond uh, bij langs de Lijn ja. ook weer over. Dus uh, dat ja, laten dat wij even is achter inderdaad, ons. Dat ja, Corrie is boos. Dit is paar dagen geleden. Hier moeten we het Precies. gewoon mee doen. Dit is gewoon hoe het is. En het is dus spannender dan ooit. Want het gaat er echt om in die komende dagen. Je moet er staan. Ja. Het moet goed gaan als het niet goed gaat. Of als je ziek bent. Dan ja. is, dan is dat, dat... uitermate vervelend. En jij bent van de week. Je loopt je rond in Heerenveen. En, en je Proef de spanningen ja, al. Ik heb al een paar dagen... Ik, ik, ik rijd daar natuurlijk nog steeds wel rond. En dan voel je de spanning. Je voelt dat er iets unheimisch is in die tf. dat Die ploegen die zijn in één keer... Dan denk je van... Hé, dan wil ik eigenlijk gewoon niet dicht bij, te dicht bij in, de, bij in de buurt komen. Want ze gaan meteen tegen je uitvallen. Precies. En, <lacht> uh, omdat het, het is heel raar. Want je bent... Er is altijd wel weer een morgen, maar voor volgende week is er geen morgen. Maar, ja, maar waarom je... is het zo spannend? Zoiets zitten er jij van de week: van vrienden worden vijanden de komende ja. dagen. Een bloed op de finishlijn, zei je. Ja, maar dat is zo. Zitten hebt... natuurlijk die jongens die nu bij elkaar in het team zitten? Die, ja, die ja, dat is het mooie ervan. Want je bent natuurlijk wel ploeggenoot. Iedereen heeft je hebt de sis ploeg de TVM-ploeg. Maar hier komt ook een interne co competitie bij. Want er zijn maar een aantal plekken. En je moet dus winnen, niet ten, ten, ten opzichte van een buitenlandse schaas. Nee, je moet winnen ten opzichte van je eigen ploeggenoten. Dus dan zitten al die schaatsen, die zitten helemaal opgefokt in die hotels. Moeten ze s morgens ontbijten met elkaar en samen naar de eigenaar toe. Maar tegelijkertijd ook van ja, hallo, ik moet winnen. Dus jij moet verliezen. Dus, en dat, dat maakt deze, deze wedstrijd ook zo enorm spannend. Want eigenlijk kun je hier niks winnen. Je kunt hier alleen maar verliezen. Hier worden geen medailles weggegeven, maar je kunt hier wel de boot missen. En dat maakt het een hele andere spanning ja, in, deze, in, in, deze, in, deze, in deze wedstrijd. Ja, want als je zo meteen gekwalificeerd bent, dan valt er een last van je af. Dan mag je naar Sorsi toe en dan mag je daar het beste uit jezelf halen... En dan Gooi je alles erin en dan mag je misschien goud halen. En dan kun je winnen. Maar hier kun je alleen maar verliezen. Maar neem even, even een voorbeeld. Hè. De mannen van de 500 meter bijvoorbeeld. In de ploeg van Joko Ori zitten Jan Mekens, Steven Groothuis, Ronald Mulder. Die ja. trainen normaal ja. gebroederlijk samen. Ja. Hoe, hoe gaat dat er? Hoe, hoe zitten die nou, nu samen aan tafel? Dat is wel grappig hoor. Want ik, zat, uh, ik was vorige week op de ijsbaan. En dan kwam ik eventjes Micha Mulder tegen. Dat is natuurlijk de regerend wereldkampioensprint. Een fantastische schaatser. En die, zei, die kwam even naast me schaatsen. Dus ik denk waar hij komt hij kom naar mij toe. Dus ik mag met hem praten. Maar toen zei hij van, ja, ik zeg, hoe gaat het met je? Ja, zei hij van, ik heb een goede 100 meter gereden. En dan ga ik lekker eventjes bij jou rijden. Want de ploeg zit nu allemaal daar op de kussens. En die zitten nu allemaal naar mijn 100 meter te kijken. En het was een hele goede erbe. En nu ga ik naast jou, naast jou schaatsen en dan ga ik heel hard lachen. Alsof ik het gewoon lekker naar mijn zin heb. <lacht> En daar worden, worden ze om... nog nerveuzer van. Ja, ja. En, maar het is, maar hij, zei, hij zei wel eerlijk erbij... maar ik ben onwijs gespannen. Ik vind, het, ik vind het te spannend. Ik kan niet meer. En dat gebeurt allemaal. En op die 500 meter, op die korte afstanden... daar wordt het met name spannend. Omdat het niveau zo extreem hoog is. Kijk, dan moet je dus een extreme prestatie leveren. Als je kijkt naar de lange afstand... ja, weet je, Jorrit Bergsma... die kan ook op 85% of 90%. Dan haalt hij nog steeds wel gewoon die wedstrijd. En dan weet hij nog steeds wel wat hij kan rijden. Hmm. Maar op de sprint als je gewoon op je eigen kracht is niet genoeg. Je moet boven jezelf uitstijven om alleen maar het mee te doen. Dus je moet ja. goed is niet goed genoeg. Er moeten speciale dingen gebeuren om je te kunnen te kwalificeren. Wat je net verteld, dat is dus een beetje je, je, je ploeggenoot en je concurrent een beetje bespelen. Ja, uh, maar deed jij dat ook vroeger? Tuurlijk deed, deed, ik, deed ik dat. Ja, natuurlijk. Hij moest ja, Maar moet, hoe dan? Moet, nou, dat, nou ja, je, la, je, la, je laat natuurlijk wel zien wat, wat, wat je goede rondetijden zijn. En je zorgt altijd dat je, eh, dat, je, dat, je, dat je sterk bent en dat je overtuigd bent van uh, jezelf. Uh, ja, maar je bij, probeert bij dus zelf. ook de boel te misleiden soms, begrijp ik. Nou, ja, dat kan natuurlijk altijd wel. Maar dat hoort bij het spel. Beetje het is een spel. Antie, beetje intimidatie. Nou, antie. je gaat niet mensen intimideren, maar je Ach. laat wel gewoon zien dat je in ieder geval sterk bent. Maar ik weet nog wel dat ik zelfs, uh, maar de spanning wordt zo extreem hoog. Want dit is, hè, er is geen morgen. De, de, je hoort bij schaatsen hoor je heel vaak praten over stapjes maken. Of het is een mooi leerproces. Daar is geen leerproces meer. Er zijn geen stapjes meer. Over vier jaar weer een kans. Weet je, dus er is een eindafrekening. En dit ja. is je eerste eindafrekening. Maar bijvoorbeeld, dat begrijp ik van de, van de redacteur... Dat, dat jij dan... Uh... Expres aan tafel heel hard je tactiek ging bespreken. Ja, in de hoop dat iemand dat zou opvangen, maar dan heb, deed je het expres verkeerd. Ja, nou, ik heb was één keer tijdens een WK, <lacht> dan was Ik was ik zo ongelooflijk sterk, maar dan moest ik, tegen, ik moest tegen Gerard van Velders gaan. Hmm. En uh, ik, ik zat, we zaten in, in, in dezelfde kleedkamer. En dan dus ging ik, met mijn coach ging ik heel overdreven: even bespreken hoe ik de wedstrijd zou gaan rijden. En toen dus zei ik ja, het is zwaar, ik ga hem vandaag ik ga hem rustig beginnen. En dan, dan ga ik alles geven in de laatste ronde. En dan doe je het net zo hard, alsof hij het net kan horen. Maar dat hij het eigenlijk niet mag horen, zogenaamd. En ik ging als een blinde, ging ik erin, Als een blinde. En ik zag hem daar 150 meter. Die man was helemaal in de war. En 50 meter later viel hij dus ook, hè. Dus uh, hij moest bijschakelen. dat paste allemaal niet meer. En ik werd toen wel even wereldkampioen. Dus dat was, dat was in ieder geval een mooi verhaal. Maar de spanning hier wordt echt extreem hoog. Als je dat ook terugkijkt naar... Weet je, ik weet nog heel goed dat ik, ik. Zeg, moet je die uitzending verkopen of zo? Nee. Nee. ben je ingeruid? Nee, maar het is ook echt mooi. Dit is, echt, dit is op en top topsport. Want het gaat nee. niet om, om een tijd. Het gaat om een, om een onderlinge strijd nu. En dat is, dat, ik, dat is het mooie ervan. Is, het, of is dat heel vrouwenachtig? Ik vind mm. het ook een beetje sneu. Vind je sneu? Nou, nee, niet sneu. Maar echt een het onlangs Sport is Sport. Ja, ja, dat vraag ik aan Dienke, die heeft daar ook nee, verstand van. Nee, maar echte kampioenen die staan, die staan, die staan nu op. Ver... Nu is het gewoon... Uh, maar is, is, het, is het nu ook gedaan met de vriendschappen? Gedaan met... Wordt er nu geen aardig woord meer met elkaar gewisseld? Jawel, maar dit spel moet je ook gewoon hard spelen. En als je echt respect voor elkaar hebt, hebt, hebt als sporter... dan ben je nu keihard... En dan ga je dat Olympische kwalificatie-toernooi in. Dan ga je niet nu schijnheilig heel erg aardig tegen elkaar doen. Maar dan ga je op 30 december, op het moment dat het afgelopen is... een paar uur na de wedstrijd, dan ga je samen een biertje drinken... en dan zeg je, god, we waren toch eigenlijk gek bezig met z'n allen. Dan heb je respect voor elkaar. Maar wie is het hard? Nu wedstrijd. denk ik. Sven is een killer. Ik denk dat Michel Mulder ook een killer is. Ronald Mulder ook. Ik denk dat zelfs Jan Smeekers... is ziek geweest, Jan Smeekers is ziek geweest... Ja, en die moet dus nu... Ja, die, die, die gaat nu twijfelen. En dat wordt dus heel moeilijk voor de jongens. Die gaat die twijfelen jaar... of hij wel fit genoeg is, Ja, dat wordt dus, want hij moet een speciale prestatie leveren. Vorig jaar acht wereldbekers op een rij gewonnen. En ik hoop echt dat hij het haalt. Maar ja... Jesper Hospers, die reed afgelopen weekend 35-10... op een trainingswedstrijdje in Tiel. Jongens, dit wordt echt krankzinnig spannend. Maar voor wie heb jij je billen het meest bij elkaar dit weekend? Maar voor oh, wie vind je het spannend? Nou, ik vind het het meest, het meest spannend voor de korte afstanden. Omdat daar, uh, ja, Stefan Groothuis, mm. hè, nog nooit... een een nog nooit een olympische medaille gewonnen. Um, uh, en dan gaat hij zich überhaupt plaatsen. Mm. Het zou toch een doodsom zijn als de jongen niet naar ja. het spelen gaat. Kjeld Nuis, hè. Hè, het talent, gaat hij het halen? Gaat hij nu gewoon een groot, gro echt een grote jongen worden? Hè? Dit, is zijn, dit is zijn stap naar heldendom. Dus maar als er iemand beter maken. is, dan gaat hij toch? Ja. Of ben ik dan gek? Als ja. iemand nog beter is, dan gaat die. Ik kan ook niet. Ja, ik, ik wil ook graag. Ik kan niet staan, maar er zijn mensen die zijn beter. Maar ik. Dan jou dan dus heel, nee, even, maar, heel even je dag niet hebben. Maar er gaan dus nu mensen afvallen die gewoon goud kunnen halen in sortie. Ja, ja maar dat heb ik zo vaak gehoord. Maar de spelregels zijn gewoon, dit is de eerste hoorde. En als je deze niet neemt, dan doe je niet mee aan de wedstrijd. En als je niet meedoet aan de wedstrijd, dan kun je ook niet winnen. <laughs> Juist, punt ja. De grote spreker heeft gesproken. Dankjewel. <laughs> nee, het wordt spannend. Ik, ik, ga me, ik kom misschien kijken, zaterdag. Ja, met mijn vader. Kijken, ja, ik, ik wil het zien. In Heerenveen? Zien. In Heerenveen. Ben jij er ook bij, Ninken? Ja. Nou, het zou zomaar kunnen. Als in, ja. Spannend is het. Je top. komt daar vandaan. Ja. ja, hallo, ik fiets ja. even langs. Dramatiek. Prachtig. I'm holding on your rope got me 10 feet off the ground.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 One Republic. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Noodweer in Engeland heeft al aan twee mensen het leven gekost. Rond tien voor tien hoor je een actuele update daarvan. En Koosje en Ernst Daniel Smit zijn hier nog te gast en zitten even het moment te herleven dat. En een schouderbrak. Ja. ja, en dat je ja, een honderdste je de... kwam. Ja, en nee. een honderdste... Oh. Ja. Oh. Ja. dat zie jij in één keer weer heel veel op televisie al die beelden voorbij komen. Die ene honderdste die zit in het voorstukje voor dit OKT voor de reclame oh, van het OKT. Ja, ja, en dan zie je jouw naar je hoofd grijpen. Het is zo ja. zielig. Oh. Het is ook zielig. Ja, het was maar zielig. daarentegen heb ik wel drie keer meegedaan aan, aan Olympische spelen. Ach, daarom je maar. Dus Ja, en ik uh, nog nooit. Dus ja, ik nee, ben nog uh, niet ja. zeiken. Eén minuut over half tien.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 De Belgisch-Hongaarse seriemoordenaar Andras Pandy is afgelopen nacht op 86-jarige leeftijd overleden in de gevangenis van Brugge. Ruim tien jaar geleden werd de dominee veroordeeld voor de moord op zes familieleden. Zijn eerste en tweede vrouw, twee van zijn kinderen en twee stiefkinderen. Hij liet de lichamen van de slachtoffers oplossen in zuur.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 De termen gluten, 26.000 kippen, hardlopen in Tanzania en schuldsanering, hielden gisteravond de sociale media bezig. En als je niet weet wat die woorden met elkaar te maken hebben, dan ben je waarschijnlijk een van de 87 Nederlanders die net zoals Ernst Daniel Smit niet naar boerzoekvrouw <lacht> kijken. Voor de rest van Nederland doen we vanavond hier weer de nabeschouwing, de analyse, de duiding. Met Erbe Wennemars, misschien wel de grootste fan van Saland, en Inke de Jong, die een column over het fenomeen schrijft en in haar hart een Henrike is. Een Henrike. Oh, <tie> oh, ja? Een, nou, Vindt, kan je daar even vinden? Nou ja, Henrike was van vorig seizoen. Dat was zo'n hele stille, oh. schuchtere. En die was met Bert. Ik weet niet of jullie nog het, het, het fragment kennen... dat zij in die theekopjes zaten in ja? Euro Disney. Oh, dat was, uh, nou, dat was, ja, ja, dat was de TV. Ja, dat was... Bert kwam vroeger altijd tegen op studentenfeestjes. en Dat is een hele leuke jongen. Maar je kent Bert? Ik ken Bert. Dat meen je niet? Ja, ja dat Show. was vond ik, vorig jaar. heb ik nou echt heel veel feestjes uh, de blits <laughs> meegemaakt. Omdat ik hem Goed. We gaan naar dit jaar. En we beginnen met Jos. Uh, de pas 24-jarige boer die een boerderij heeft in een klein Frans dorpje. Gisteren gingen de dames en boer Jos tijdens de dagdate staan peddelen, ja, het was uh, bijzonder. Ja. En toen werd wel duidelijk dat Jos uh, vooral Leonie was iets zitten. Ik had van Leonie verwacht dat ze het niet zo leuk zou vinden. Of meer van, oh nee, dat water. Maar juist helemaal niet eigenlijk. Maar toch blijft een beetje een dubbel gevoel. Want ik vraag me echt af of dat het iemand is die bij me past. Ja, ja. Hij, hij twijfelt. Ja, Leonie is veel te lekker om de waarde te zijn. Kijk, zo'n ja, boer zoekt mee. een iets wat degelijke Keurige meid, weet je, die gewoon in zo'n boerenbedrijf past. Hm. En Leonie is zeg maar, het meisje, elk dorp heeft zo'n meisje wat eigenlijk zeg maar te knap is. Dat alle jongens denken, oh, als ik toch een keer met haar zou mogen, man, hoef ik dan nou nooit meer niet. En dat is Leonie. Maar ja, hij denkt, ja, ik moet hier voor de waarde gaan. Ik moet hier niet voor eenmalig geluk gaan. Leonie is niet, niet, niet diegene die Frans spreekt, hè? Nee, Leonie is die hoogblonde. Nee. Ja, oké, okay, lijkt ja. een beetje die maar... die Sluiter, volgens mij. ja, ja. Marnie sluiten van vroeger in de Playboy. Ja, exact die. ja daar lijkt ze absoluut op. Ja. ja, nou ja, dus Jos denkt van, ik mag hier niet voor gaan, want dit is nooit voor de lange termijn. maar ja, het ja, is zo leuk en <laughs> <laughs> zo knap. En... Maar goed, maar het lijkt steeds meer dat ze. Dat hij nee, het er toch wel leuk vindt. Dat ze ja. toch wel bij hem past. Het hangt allemaal van volgende week af. Want dan moeten ze voor het eerst tussen de koeien. En dan gaan we kijken hoe ze zich daar, uh, daar houdt. Wat vind jij als bijna boer, Erben? Nou, Moet hij voor denk, Leeuwen niet gaan? Ik, nee, nee, nee, dat gaat hem niet worden. Nee, <laughs> nee. Boeren zijn overal, op, zijn op, op, op, op, maar ik, ik, ik uh, geloof wel dat, dat niet wel gelijk heeft. Ze zijn toch praktisch. Ze gaan toch kijken van waar heb ik nou echt wat aan? En, en er zat, bij Jos zat er eentje tussen. Ja, die, vloeien, vloeien je, ja, die een vloeien, vloeiend Frans. Ja, die met die bril. Ja. Dat, is ook wel dat leuk. gaat het worden. Ja, dat moet bijna wel. Dat gaat gewoon, daar dat, dat heeft ze ja, in Die andere die hij nu heeft meegenomen naar, naar zijn boerderij, die is blijkbaar bang voor koeien. Die, ja. zie de volgende, die zie je volgende week zo in de stal staan. Zo. Nee, maar ze gaan het gewoon nog eventjes spannend maken. Dus, uh, maar Jos is niet de, echt de meest boeiende boer, hoor. Nee, zeker niet. Laten we dan doorgaan naar de, die, die boomlange boer. Boer Wim in Tanzania. En daar blijft eigenlijk maar één vraag centraal staan. Gaan de vrouwen voor Wim of voor het schitterende Tanzania? Gisteren was het dan eindelijk zover. Die drie gelukkigen die mochten hem gaan opzoeken in Tanzania. En inderdaad, ze keken hun ogen uit. Toch? Ja. Ja, het was, ze ging allemaal maasai op de foto zetten. En ze liep meteen in de jacuzzi. En ze wilde alleen maar om zich heen kijken. Ze hadden eigenlijk helemaal geen oog voor Wim. Wat echt een beetje gênant werd. Ik, ik zei in mijn, in mijn column van... Ja, laat die vrouwen gewoon een Jozer Singles Reis boeken. Dat ze een week daardoor Tanzania kunnen trekken. Maar hier moet je geen liefde aan koppelen. Want ja, dit slaat helemaal nergens op. Ze zijn, ze zijn echt nul geïnteresseerd in hem. Ja, een van die dames, die wilde jij speciaal horen, Janne? Want die... Ja. Janne is een beetje de labiele van, het, van de drie. Ach, ja. Weet je, het is bij mij altijd zo... dat ik uh, nogal druk kan doen. Dan, en dat vind ik niet altijd leuk. <lacht> dan. Dus dan moet ik even rust nemen. En dan ben ik gewoon veel te veel aanwezig. Maar dan moet ik eventjes weer stil te zulken. Er is Daniel kan het niet meer aan. Ik begrijp je geen reet. Ik zal het even uitleggen. Hiervoor was zij dus een soort van kermis in de vijfde versnelling. Ja. Stond ze alleen maar de hele tijd Wim Is achter... dat die uh, hele blonde? Nee, nee, nee. Nee, dit Nee, dit Ze ziet er een oh. beetje uit alsof ze echt aan het roken is. Dat, is oh, ja, dat mag niet zeggen, maar dat is wel waar. En die was dus super hysterisch. En die liep alleen maar tegen hem te schreeuwen. En hem af te blaffen. En de andere vrouwen af te blaffen. En ze heeft nog over de eigen voeten heen gepist in een berm. En dat sloeg helemaal nergens op. En dat je dacht, oh, ik zei al. Ik zat ook bij een WhatsApp-groepje met mijn vrienden. En wij zeiden. Ze gaat straks of heel erg dronken op tafel dansen. Of ze gaat huilen om de scheiding. Nou, het werd dus huilen. Weliswaar niet om de scheiding. Maar wel omdat ze dus zo hysterisch deed. Dat je dacht, ach kind, ja ga nog een seizoen op biodansen. Of iets anders. Rebirthing therapy. Dit, dit, zij wordt het niet, Janne. Ik mag blijven. Een nou, vermoeiende aflevering. <laughs> nee. Maar klopt het inderdaad dat ze.? bedoel, ze gaan allemaal voor het leven in een schitterend gebied. Nah, en in een lodge. Ja. En het gaat allemaal niet om Wim. Natuurlijk. Maar ja. Jana die gaat natuurlijk. Die, die, die, die, die ging daarom juist ook eventjes, eventjes huilen. Want dacht, hey die had ze had het gewoon zelf door. Van ze zit in de overdrijf. Mm. Ze misten de aansluiting. Daarom dacht ik, ik moet even schakelen. Precies. Even de andere kant op. Even normaal. Even, even normaal jokker. kijken of ik weer uh, aansluiting kan krijgen met, met uh, Wim. Ja, precies. Want dit zijn allemaal vrouwen van begin 50. Ze hebben waarschijnlijk allemaal volwassen kinderen. Deze vrouwen zijn toe aan een nieuwe uitdaging. Ja. En dat is. Tanzania. Dat, dat is ja, en, en Wim natuurlijk. Ja, ja. Ja. Het is een beetje als een vrouw Eind 30. Waar je, dan, hè, je moet oppassen. Er zijn bepaalde leeftijden en dan. Uh, dit, dit, dit, dit zijn, uh... Voor je weet dat je dan te huilen op tv. Precies. Ja. <lacht> dan naar Boer Jan in Canada. Jan, uh, ja, die zegt niks, hè. Dat is de stille nee. boer. Nee. En een van zijn logeervrouwen Claire, die, die heeft een probleem. Ze heeft namelijk een glutenallergie. <lacht> en dus moest ze de eigen brood meenemen. En dat heeft ze ook gedaan. Maar Boer Jan die, die begrijpt dat niet helemaal. Ik heb mijn eigen brood meegenomen. Je eigen brood? Glutenvrij brood. Dus Anders krijg ik heel erg een buikpijn en dan word ik niet zo gezellig. Want dan kan ik op de wc blijven zitten. Ja, niet zo gezellig. Nee. Jan heeft eigenlijk vrij weinig uh, gevraagd over mijn, uh, mijn glutenallergie. Ik snap het wel vooral niet, ja, precies. Wat is dat glutenallergie? Ik ga het wel aanraken nu. Wil je het aanraken? Wat? Ja, nee, het is heel gevaarlijk oh, als ik het aanraak. Ja, ja hiervoor bestaat vrouw voor dit soort dingen. Dit is echt een lompe hork. Gewoon. Hij is echt verschrikkelijk. Ja, maar ja, zij is natuurlijk ook weer, kijk, ik bedoel... Of zij, wat ze heeft last heeft van die gluten. Dat ze kan natuurlijk allemaal prima. Maar ja, de meeste vrouwen zijn op dit moment nogal. Uh, chia zaad, henne, poeder, recht draait, melkzuur, geen koolhydraten, bla bla bla. Dus ook geen gluten. Maar ja, wat weet hij er nou van? Hij denkt waarschijnlijk dat ja, gluten is een dorp in Drenthe Of dat is een schimmel tussen je tenen. Weet jij veel? Maar dat is niet. Uh, dat, hij snapte niet eens. Hij zegt er zo: van, Kun je dat brood dan wel aanraken? En dan moet zij heel hard lachen. Ik denk, ja, maar als je niet weet wat het is, weet hij veel. Nee. Ja, ze wilde gewoon even aandacht. En die kreeg ze ja. niet. Nee, hey, Maar die, die, als je dit zo hoort. Dan denk je toch, zo'n zo meisje wil toch zelf weg daar? Ja, maar nee. Ja, maar hier hou je toch ook geen drie maanden mee vol, inderdaad? Nee, ja, maar, maar. Er is nog niemand die, die dacht. Nee, joh, ik ga kijk, lekker naar huis. Al die vrouwen die denken: van ja, die jongen die doet nou wel heel erg oppervlakkig. en heel erg, uh, heel erg gesloten. maar ik krijg hem wel los. en ik ga wel die diepere laag eronder zi <lacht> zien, zeg maar. Ja. Nienke, dat gaat niet gebeuren. Nee, natuurlijk niet. Nee, die treden die jongen. Weten wij al lang, maar ja. <lacht> Goed, dat, het was de uitzending van de openbaringen, zei je. Nienke Claire, die bleek namelijk. Uh, ja, dat hebben we net over gehad, die glutenallergie te hebben. maar boer Johan die heeft echt een probleem. want een van de vrouwen, namelijk Ingrid, die zit bij de schuldsanering. Ik heb door mijn scheiding nogal veel problemen gekregen. En daardoor zit ik in de schuldsanering. Dat betekent ook drie jaar Nederland niet uit mag. Omdat ik die schulden moet afbetalen. Ja. ja, Maar ik wil dat je dat weet voordat je een keuze maakt. Ik vond het wel dapper dat ze het zegt. En ik ben ook wel blij dat ze het zegt. Het is niet heel handig, hè? Nee, maar ze mag wel het land gewoon op vakantie uit. Maar ja, daar heeft ze denk ik niet zoveel geld van. Maar maai je niet uit. Want Johan woont in. In Denemarken. Dus ja. dat is allemaal toch te bereiden. Maar ze mag ja. daar niet gaan wonen, want ja, ze zit in de schuldsanering. Maar hij heeft haar wel als eerste gekozen, want uh, Johan is de beroerdste ook niet. En als je Johan zijn interieur ziet in Denemarken, dan weet je ook... Ja, die Johan kan ook gewoon met vijf euro per week wel toe, zeg maar. Ja, ja er, er ligt nog geen kleedje op tafel. Maar <laughs> zij kan daar dus niet gaan wonen? Nee. Dus dat, ja. Nee, maar goed, ze gaat ook niet worden, hoor. Ik denk dat dit nog een beetje een sympathy vote was. Dat ze nog mee mag naar Denemarken. Van ja, ik ga je nou niet eruit omdat je in de schuldsanering zit. Maar hij vindt die andere twee veel leuker. En vooral Barbara. En die heeft hij ook al gezoend. Ja. Want ze gingen bossenbollen maken. Dit is echt gênant. Ze gingen bossenbollen maken. En wie de mooiste bossenbol had gemaakt, die kreeg een chocoladezoen van Johan. Oh. Nou, en dat was Barbara. En dat was volgens Barbara toch een heel heet moment. Terwijl, ja, god, die chocolade staat overal. Dan zie je twee mensen van vijftig elkaar zo bepotelen. Maar Johan heeft nog jou. nooit gezoend. Nee. nee, die had nog nooit een no. date gehad. Maar Johan is jouw favoriet, is jou favoriet ah, toch, maar Johan, Ja, Maar Johan gun je een dus vrouw. Ja. Jo ja. Of, uh, ja, Johan, toch? Ja, Johan. Ja. veel Johan, Johan, Ja, ja. ja. Okay. Johan. Ja, maar die gun je echt een vrouw. En die, die, die, die andere mensen zitten er allemaal een beetje in van... hé, hey, dit, dit is televisie, hè, dit is heel mooi. Maar hij zit er gewoon in van, dit is mijn kans. Ik ben 49 jaar en ik, ga, ik wil heel graag nog een keer aan de vrouw. En die man, die gun je gewoon een vrouw. Dus ja, dat gaat hij ja. krijgen ook. Dus dat gaat hij zeker krijgen. Ik weet niet ja. of het een van, de van deze vrouwen is. Maar hij heeft nou, gelukkig nog wel, wel 80 brieven achter de hand. Dat ah, gaat hij allemaal het, aanschrijven. Het wordt gewoon een van deze drie. En dan denkt hij, ja, klaar. En dan ook niet meer erover hebben. En gewoon de rest van hun leven, godsnaak het gelukkig met z'n Anders vindt ja. hij het wel in een nerfteling. van gewoon een ah, laaf. Nou, daarom, daarom. <laughs> Aflevering drie was dit. Ah, heerlijk. Heerlijk. En Minke, uh, die schrijft vrouwelijk door. Oh. Zeker. <laughs> Crystal Circles. Baby heeft ze er vriendje weer terug Crystal namelijk uh, Paul Rabring en die komt uh, morgen weer vrij zou maar zeggen okay. na een week in een huis Crystal Circles. Radio 1. PNN Today. Bij mij in de studio nog steeds Koosje Smit en haar vader Ernst Daniel Smit. Jullie gaan vanaf januari samen het theater in... met de voorstelling Voor Elkaar. Die gaat over de band tussen vader en dochter. Ernst, jij vond het wel tijd om je te verdiepen in je dochter. Dat heb je net al ja. verteld. Want um, nou ja, je was veel weg altijd. Ja. Ja. Ja. Wat was er specifiek iets dat je dacht... Nou, Potverdriet toen je, je kleinzoon zag van nou, nou moet ik me. Dat hebben veel opa's hebben dat. Ze gaan zo opa worden dat ze in één keer denken van er iets in moet halen bij hun eigen kinderen. dat, ja. zijn, dat syndroom had ik dus ook in een keer. <lacht> dat besefte ik me in een keer. Ik dacht nou ik moet me toch wat meer gaan verdiepen in... Uh... In wat Kosis wereld is. Dus, ja. uh, want ze, ze kan het niet meer delen met de moeder. Dus nou moet ze, het, hoop ik, dat ze wat deelt met mij. En jij zei dus ergens in een interview hoorde ik. Um, de, de, de repetities waren inderdaad een licht therapeutische Ja, die hebben een licht therapeutisch karakter. We moeten, we moeten door een aantal dingen heen bijten. Door emoties heen en toestanden. Dingen die gebeuren. God, het is, je kunt met, ik weet niet of een van de mannen hier een dochter heeft. Maar het is zo apart om een dochter nee. te hebben. Nee, Erwin nee, heeft twee zonen. Nou niet? Je hebt twee zonen? Ik heb twee zonen, ja. Ja, maar dat is heel apart. Als je hoort van je vrouw, je krijgt een zoon. Dan denk ja. je gelijk allerlei dingen wat je gaat doen met je zoon. Die gaat ja. naar Ajax, die gaat schaatsen, die, whatever. Schaatsen, skiën, ja. naar Ajax. Ja. Maar als je, dus als dat je hoort ik. dat het een meisje wordt, dan is het alleen maar... Ah, oh, wat lief. Oh, wat schattig. maar <laughs> voor de rest houdt op. Geen enkele gedachte. Nee, gaat... Gaat niet, ze gaan naar ballet of ze gaat... Uh, nee, ik ga wel een poppenhuis maar voor de kan maken. Ook. Mijn vader ging met mij gewoon schaatsen, hoor. Ja, maar, wel. maar je, hebt, je, hebt een, je hebt een hele jonge vader. Ik ben een oude lul al, hè. dat moet je niet vergeten. Nou, ik denk dat mijn vader nog iets ouder is dan jij. Oh, dat is heel, heel triest vorm. <laughs> <laughs> maar het is, uh, het is op die manier gegaan uh, met haar. Maar heb je, Koos, heeft je vader nooit iets leuks met jou gedaan? Is het zo dramatisch? Nee, nou. dat, kijk, natuurlijk. Mijn vader was altijd... En ik heb het helemaal niet erg gevonden dat mijn vader weg was voor zijn werk. Kijk, dat was nou eenmaal zo. Mm. En ik heb ook niet anders geweten, eerlijk gezegd. En ik had een hele lieve moeder... Wie, uh, er nooit, die er altijd voor zorgde dat, er, dat ik niks tekort kwam. En tuurlijk, we hebben heel veel leuke dingen gedaan. En uh, altijd samen op bad. En, uh, of shoppen, of uh, lekker lunchen. Of, uh, lekker shoppen, shoppen Heerlijk, hè? Samen baletten, samen shoppen. Oh man, H&M. H&M is even aandelen nu. Goed, wij nemen een klein voorschotje op uh, het elkaar leren kennen. Wat, dat hebben jullie al gedaan, maar we gaan nu straks op het toneel nog veel meer ah, ja, doen. Ik ben Elfman. Ja. Oh. ja uh, we gaan even kijken hoe goed jullie elkaar kennen. Oh god. Als eerste, de moeilijke eigenschappen. Ernst Daniel, wat denk je dat Koosje heeft gezegd... toen we haar vroegen wat jouw irritantste eigenschap is? Eigenwijsheid. Ongeduld. Ja, ongedurig hè, ongeduldig. Ja. ja. Want dat is hij. Ja, plasje. zeker. We hebben altijd over winkelen, maar het moet natuurlijk niet te lang duren. Dat snap je. Nee, nee ja, nee, maar... Uh... Je hoeft dan niet vijf kleuren, dan, uh, dan weet je welke, zeg, nee, maar die of die. Nou, nee, ik vind die ook wel. mooi. Ja, dan ben ik, nou, heeft ze geel meegenomen. terug. Ik vond dat groen beter, ik kom niet terug. Nou, nou maar, dus, van. Oh, dat is helemaal niet zo. Nee. Nou, <laughs> zie je, hij is gewoon... Maar is dat ook, dit is winkelen, maar dat doen jullie hopelijk niet elke nee, dag. En nee, en dat doen we niet veel samen. samen nee. nee, Maar als je samen aan een voorstelling werkt, zit je wel elke dag op elkaars lip. Of veel in ieder geval. Ja. En dan is hij ook ongeduldig. ja. Maar dat is hij altijd eigenlijk. Ja. Maar dat is en gewoon. En hoe merk je uh, dat dan? Nou, hij, ik, uh, hij bedoelt het vaak niet zo onaardig, maar ik kan er gewoon niet tegen. Hij wil gewoon dat het uh, gewoon volgens zijn manier gaat. En uh, zo en dan niet dan dan is het, maar dan u dan u is boos. het schelden boos ook, worden. Ja. En niet, uh, weet je, ook in het verkeer en alles eigenlijk. Als iets lang te lang duurt naar zijn zin, dan uh, hebben we een probleem. Oh, is dit zo? een lach van de naast je? Maar jij scheldt je ook in het verkeer, hebben? <lacht> Volgende vraag. <lacht> maar goed, maar, maar heb je momenten dat jullie aan de voorstelling zaten te werken en dat je vader iemand half uitscholt en dat je paf toch nee, nee, nee, een man. Nee, nee, dat Nee, dat doe ik niet. Dat, dat niet. Ik ben altijd wel netjes tegen mensen waar ik mee werk. Absoluut. Alleen achter een rug om. Stel nee. Dan. nee, nee, nee. nee. Dan ben jij een valse pizza? <lacht> nou, nee, de is, enige dus... die dat ook tegen mij heeft gezegd is Gordon. Nou, ik gelijk. gelijk. Nee, ik wil nee, er over. Nee, maar ik, nee, dat doe ik niet. Ik ga niet mensen. Dat, ik heb nog nooit mensen waar ik mee werk. Want jaren toer ik met mijn eigen mensen. Ik nee. scheld niet. Nooit. Nee. Ik zeg alleen maar luister Het is kut wat je doet. Het moet anders. <lacht> ik scheld niet, maar het is wel kut. Ja. Ja. Jullie hebben alle twee, dat, dat las ik, maar dat merk ik ook. Uh, nogal een, uh, een, een sterke wil. Ja. Uh, wie, wie krijgt er uiteindelijk gelijk bij het maken van een voorstelling? Hij. <lacht> en hij zegt zij. Er, er is Daniel ja. Smit. Ja? Ja. ja. ja. Maar dat geeft ook niet, want hij is ouder. Kunst, <laughs> en dus dan heb je kunst, meer kunst, stemrecht. Maar wat kunst, je kunst, heeft, kunst kent geen democratie. Nou, Kijk, dat vindt hij dus, maar ik ben van een andere generatie. Nee, ja, nou, dankjewel. Nou, kijk, zie je, zo gaat het. Nee, maar, maar, geef, maar geef eens een voorbeeld van dan. Nee, dat kan die, niet. Je moet een beslissing moet het... nemen. Kom ja. je van links of kom je van rechts? Op? Nee, maar dan gaat het om de keuze van een nummer bijvoorbeeld. in, in Nou, daar is over te richting. Maar goed, dat moet ook weer passen in het geheel. Ja. En nou, dus uiteindelijk bewaak ik dat geheel. Ik produceer het zelf, betaal het ook zelf. O, oh, dus dat is het. Dus natuurlijk. Ja, ja. ja, maar koos je een knipoogje? Jij toch even aardig tegen hem? Zeg je, ja, toe papa. Nee, ja, uiteindelijk. Zo heb ik 305 katten gekregen. <laughs> Nee, maar uiteindelijk komt het allemaal wel goed, hoor. Het is ook zeker Tuurlijk. niet zo dat het eh, niet de, de voorziening te goed komt. Het vind echt niet onder sneeuw, hoor. Echt niet. Nee. Um, wat is de zwakke plek van Koosje? De zwakke dan, plek van Koosje? Ja. Haar onzekerheid, denk ik. Haar onzekerheid? Ja, denk ik. Ik vind haar fantastisch mooi zingen. Ik vind het prachtig. En uh, haar onzekerheid met, met, met... En hoe merk je dat? Nou, dat zag ik voor het eerst bij de Battles. Bij de Voice? Bij de Voice. Dat zag ik voor het eerst. Toen keek ik in het beeld en dacht ik, fuck... Je bent zo goed. Wat is dit? Ja. Weet je wel, je bent zo nerveus. Zo er Sta erboven. Sta boven. Ja. Verbaast het je dat ze ja, zo onzeker verbaast, Ja, dat verbaast het verbaast me. Omdat ze thuis helemaal niet zo onzeker is. Ja, nou dat doet het met je. Hè? Nee, maar nee, als hij... je boven staat. Je, je weet dat je goed zingt. Jij weet dat je een bepaalde tijd kunt draaien. Mm. Dan heb je een soort, dat is je buffer. En dat, wat je bovenop gaat zijn die extra procenten waar je geweldig wordt. Maar het lijkt me hartstikke lastig met een vader, vader, vader als jou te zijn. Ik want, ben mooi me helemaal niet. Want met ja, maar met jij, dat maar jij bent zo'n hele grote man en zo heel sterk en zo. Ja, maar dan mogen dikke mannen mogen toch wel wat zeggen? Oh, nee, nee, niet alleen twee maar ook Kom op. Nee, ik ben, nee, ja, ik ben, ik ben fysiek en een redelijk overweldigend type, dat klopt. Ja. Ik heb een barok lichaam. Ja. Maar, maar ik, ik, ben wel, ik, in, ik durf wel te zeggen dat ik zachte eigenschappen heb. Die gaan me nog niet helemaal als een parelhoe neerzetten. <laughs> Maar als je, jij vertelde net aan het begin van het uur: van ja, ik, ik werd er onzeker van, sta ik ja. tussen die petiterige, beeldschone meisjes? Ja. En um, nou ja, kennelijk kijk je anders naar jezelf. Jij merkt dat dan van haar? Spreek je er dan toe? Nee. Heb je dan Nee, ik heb, ik heb met mezelf afgesproken met, om me niet met, met ongevraagd met haar leven te bemoeien. Dat is iets, oh. dat heb ik. Maar je het liefst zou je het wel doen. Je zou willen zeggen, je bent hartstikke goed in... ja, ja, Dat heb ik ook gezegd. Ik heb tegen gezegd, je bent hartstikke goed, maar waarom was je zo nerveus? Waarom ben je zo nerveus? Waarom laat je het zien dat je zo nerveus bent? Sta er boven. Je bent goed, niet denken die battle, die is wat minder dan ik. En als die ander minder is, word jij des te beter. Je moet je niet meer laten sleuren naar beneden. Altijd naar boven richten. Ja, ja, en het zit in je hoofd nu. Ja, nee, ja. ja. Even, even een ander moment. Um, we laten even een mooi fragment horen. Namelijk, um, wij vroegen aan jouw koosje... wanneer de, denk jij dat je vader het meest trots op je was? Toen zei jij van, nou, ik denk toen ik het Gouden Kalf won. Maar jij zei wat anders, Ernst, Daniel. Moet ik het influisteren? Wat heb je gezegd dan? Dat jij optrad tijdens uh, de benefit ja, ja, van het KWF. ongelooflijk wat ze toen gedaan heeft. Luister even mee.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 Ja, dat is toch ongelooflijk. Dit was geloof ik... 6 zes, zes, zes weken, weken na de dood van je moeder zingt... Ja. is voor mij echt een hele fucking grote. Echt waar. Nou... Schitterend ook gezongen. Dank je wel. Ja. Ja, ik ben zo eigenlijk ook best wel trots op mezelf dat ik dat heb gedaan. Ja, mag ik ook zeggen. En uh, er zijn ook ik, weet je, ik ben ook niet altijd onzeker, want hier ja. stond ik iets te doen dat wat lijkt van, ja. van binnen kwam en ja. Ja. Uh, je weet je wel, je, je eet het of niet, weet je, anders opzouten. Maar uh, nee, maar en dan in een andere setting dan word je wel ineens ja. onzeker, omdat het dan niet meer van, oh, om je hartkreet gaat, maar om styling ja. en danspasjes en haar en make-up en... Maar zes weken na de dood van je moeder dit eigenlijk. Voor ja. je moeder zingen, want zo, ja. zo, zo hoorde ah. ik het. Ja. Dat gaat dan wel. Ja, dat Omdat... gek genoeg. Ja. Ja. Jij was er niet bij, hè, begrijp ik? Je wilde het niet. Nee, ik wilde het niet zien. Ik ben s'avonds naar huis, gingen. ik heb het toevies, ik gezien. Ja. Ik, uh, nee, dat is niks voor mij. Dan, dan, dan, dan, ik, ik ben, dan word je een nationale huilenbal. Ik heb er geen zin in. Nee, maar weet je wat hm. mooi is? Want je, zegt net, je voelt net dat ik een, een padelol noemde. Maar die hele grote man, die zit hier nu naast me. Met, met, met, met betraande ogen. Die breekt in één even... keer helemaal hm. volledig. Nee. <lacht> Niet liegen. Sterk spullen, hè, de ja, ik speelde, hè. Nee, daar was ik echt heel mateloos trots op. Ja. En vooral, ik zag hoe, hoe, hoe, ze, hoe ze met die tekst omgingen, hoe alles lukte. Godverdomme, je bent echt een grote maat. Ja. En dat gaan we zien straks in de theatershow voor elkaar. Ja. Zeker weten. Vanaf januari en dan door het hele land maandenlang. Dank, beiden. Radio 1, Willemijn Veenhoven. BNN Today. Nog even, snel, laatste nieuws naar Engeland. Want daar raast een hele zware storm over het land. En die storm heeft moe. al a, inmiddels aan, aan twee mensen het leven gekost. Er is een uh, waarschuwing voor windstoten tot orkaankracht. En dat heeft uh, onder andere grote gevolgen voor het verkeer. Vanuit Brighton onze man Martijn Rosdorf. Uh, Martijn, laatste bericht dus twee doden. Wat kun je nog meer vertellen? Drie doden, maar ik Drie. zag het net op Twitter. En Twitter is één bron, dus met enig voorbouw moet ik dat wel. Mm -hmm. um, maar, maar wat goed, er is er gebeurd? Nou ja, in, in, in, in ieder geval is er een vrouw in een rivier gevallen. Uh, een meneer die wilde zijn hond uit zee redden. Die was aan het Wanderlandse strand en die uh, verdronk. Vervolgens zelf in zee, hond gered. Hm. En Overigens is er trouwens gisterochtend hier in Brighton zelf ook nog een vrouw verdronken. Want het waait hier al een paar dagen keihard. En die ging even na het stappen in een zeepootje baden. Die heeft het ook niet overleefd. Tussen. Um, maar goed, ja. de zijn dicht hier. Um, vooral de vluchten naar de Kanaaleilanden zijn allemaal gecanceld. Um, het is een echt een hele, hele heftige, zware storm. Beet ik uit eigen ervaring, kwam net ongeveer 30 mijl ten noorden van Brighton um, teruggereden naar hier. En ik had echt moeite om de auto op de weg te houden. Het gaat ja. echt, ja... 80 mijl per uur is 130 kilometer per uur windstoot. En inmiddels 90 mijl per uur, dat is 145 kilometer. Dat is voor ja. Nou begrijp ik dat jij ja. je vooral zorgen maakt over de dak- en thuislozen. Want die komen juist altijd rond deze tijd naar Brighton toe. Ja, zo aan het einde van de zomer. Um, Brighton staat bekend om het mooie weer. Komt Eind van de, de zomer? Weer. Ik weet niet bij jullie is. Ja, maar... ja, aan het einde van de zomer komen ze, in september, komen ze in grote getallen vanuit de rest van het land naar hier. Vooral uit het noorden. Omdat in Brighton altijd iets beter weer is. En wat langer. Ja. En ik heb het net eventjes nog nagezocht bij de council, zeg maar de gemeenteraad. Um, we staan in ieder geval op de urgente lijst voor mensen die meteen uh, onderdak nodig hebben: 230 mensen. Uh, die slapen hier gewoon uh, rough, zoals ze dat noemen. Dat betekent zonder een dak boven in nou, dus het gewoon op de bankjes en uh, in portieken. De meeste ja. portieken zijn vol. En het is echt het water. Ik woon aan zee, zes hoog. Het water komt hier horizontaal op me af. Die moeten er niet aan denken om nu op straat te zijn. Dat is echt verschrikkelijk. Nee, en de storm houdt nog wel even aan. Dus dat wordt uh, spannend Ja, kerst wordt er spannend wordt aan. Ja, goed. Martijn Rosdorf, daar in Brighton. Dankjewel. Sterkte. BN Today. Willemijn De Laatste woorden. Te beginnen met schoenenontwerper Floris van Bommel, die een paar dagen lekker kan ontspannen. Hey, Willemijn. Wat is het toch weer lekker kerst? Allemaal leuke dingen op tv. Van die kerstshows en kerstfilms en kerstconcerten. Heerlijk. Ik kom alleen heel weinig toe aan Lekker TV kijken... omdat ik eigenlijk altijd wel iets interessantes te doen heb. Zoals bijvoorbeeld uh, niks doen. En nou als laatste sportcommentator Evert te Napel... met zijn twee sporthoogtepunten van het afgelopen weekend. Hallo Willemijn, Twee dingen in het laatste woord. Het indrukwekkende eerbetoon aan Martin Koeman... de overleden vader van de trainers Erwin en Ronald... Ik was er diep van onder de indruk. En dan Jairo Riedenwald. 17 jaar jong. Invallen bij Ajax. En twee keer scoren. Waardoor Ajax wint van Roda en winterkampioen is. Dit is het allerlaatste, laatste woord. Fijne feestdagen en een goed 2014. Hey, neem nou je dochter gewoon eens een keer mee naar Ajax. Doen we. ik ben oh. al geweest. Oh, je bent al ja, geweest. Heel goed boek geweest. <laughs> Precies, lekker rustig. Ernst Daniel Smit, Koosje Smit, dank. Heel veel Dankjewel. succes met de voorstelling beginnende in januari. Nienke de Jong, dankjewel. Graag gedaan. Met de boerzoeksvrouw Erben, dank. Tot volgende week. Tot volgende Zometeen, langs de lijn. I N. N. Nieuws krijgt een nieuw geluid. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij: hoor oh, oh, hoe het met de taal staat.